Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op meerdere plekken in Nederland zijn er vanavond kleine coronaprotesten geweest. In Leeuwarden werd er in het centrum door zo'n 150 mensen geprotesteerd. Daarbij waren ook mensen op tractoren aanwezig. In Wageningen kwamen 250 demonstranten samen voor een lichtjestocht. En ook in Kerkdriel in Brabant was een lichtjesprotest... ...waaraan volgens het Brabants Dagblad tientallen mensen meededen. En ook in Alkmaar gingen de mensen de straat op voor een coronaprotest. De drie mannen die de jogger Amo Arbury hebben vermoord, hebben alle drie levenslang gekregen. In februari 2020 zagen de drie witte mannen de zwarte man rennen door hun buurt. Ze grepen naar hun wapens en zetten in een pick-up truck de achtervolging in, waarna ze hem van dichtbij neerschoten. Daarvoor was geen enkele aanleiding. Arbury was in zijn sportkleren gaan joggen, deed niets wat niet mocht en had verder ook niks bij zich. Als je bij een van de rivieren woont in Nederland, dan zie je het water dit weekend stijgen. Rijkswaterstaat verwacht dat de uiterwaarden op veel plekken volstromen. Er komt veel regen- en smeltwater vanuit Duitsland en Zwitserland ons land in. Het olympisch kwalificatietournooi is pas net voorbij en toch moesten de schaatsers vandaag weer aan de bak. In 10.30 was het tijd voor het EK en de Nederlanders lagen goed in de wedstrijd, zo won Thomas Krol de 1000 meter, al was dat nog niet zo makkelijk. Ik kwam van ver, ik heb echt, uh, ja, echt alles in de kast moeten halen, uh, pijn geleden vandaag en uh, het was genoeg. Dus uh, ja, nu even herstellen, een dagje, zondag, denk uh, je alles uit de kast en even lekker trainen voor uh, Beijing. Schaatser Irene Schouten had ook een lekkere avond op de 3 kilometer Thioff was er veruit de snelste. Ze was blij met de winst, maar de vele wedstrijden eisen ook bij haar een tol. Voor deze wedstrijd, echt net moest ik me zo erg opladen voor deze drie kilometer. En ik ben blij dat het uiteindelijk wel gelukt is. En ook de ploegenachtervolging was er goud voor Nederland. Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest waren de snelste. Het weer, wat winterse bui in het noorden. Vannacht kan het gaan vriezen en lokaal glad worden. Morgen veel regen, de middagtemperatuur is dan een graad of vier. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu het weekend in. Been all of my life Oh mm -hmm. Healing. Doctor, prescribe me that Cause I need some more of your healing Baby, turn me on, turn me on I <laughs> I know that you are the one for me. Yeah, you drive me crazy. Cause you're one of a kind. I want your loving, baby.